Sinds gisteravond zijn er problemen op die trajecten door een kapotte bovenleiding bij Utrecht. Een deel hing los waarna een trein daar tegenaan reed. Daarom moesten 800 passagiers worden geëvacueerd. Op zijn vroegst rond 6 uur rijden de treinen weer volgens dienstregeling. Mensen die werkloos worden gaan er mogelijk tot 900 euro per maand op achteruit... als de plannen van het nieuwe kabinet doorgaan. Dat blijkt uit berekeningen van de vakbonden FNV en CNV... Het komende kabinet wil de WW-uitkering terugbrengen van maximaal twee jaar naar hooguit één jaar en het dagloon verlagen. Vooral 55-plussers en jongeren worden hierdoor geraakt, zeggen de vakbonden, die de plannen daarom onacceptabel noemen. Het weer vanuit het noordwesten breekt de zon door, alleen in het zuidoosten blijft het lang grijs. Het is droog bij 1 tot 4 graden.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 Of de bom valt, dan lig ik in mijn nette pak, diploma's en mijn checks op zak, Met polen zijn mijn woorden, schaal, kaas, kaas. Onder de vetgebouwen van de stad naast jou ja. Ja. Ja. Laat maar vallen aan het komt er toch wel van het je rent Ik heb jou nooit gekend, wil weten wie jij bent, ik wil weten wie jij bent.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 Wat valt voor dan het Wegmaken maken voordat de bom diploma halen voordat de bom valt. E is n kwadraat voordat de bom valt. Die dag niets hebben dan bij 6 tot 2 weder tegen aus Ik heb ook een telefoon. Ik ben ook verslaafd, maar ik vraag me steeds vaker af of mijn leven echt nog wel makkelijker is dankzij de mobiele telefoon.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 Kaplaarsen. fijne, rubberen kaplaarsen, met winterkapjes erbij. Kaplaarsen, kaplaarsen, rubberen laarsen, van die braden, wel een beetje poegelen. Kaplaarsen, als ze water waterdicht zijn. Maar daar wel waterdicht trouwens. 65 gulden, dat is geen geld. Kaplaarzen, knappe kaplaarzen. Knappe rubberlekkende kaplaarzen. Kaplaarzen, je bent toch niet doof, Maar kees. Ik maak een paar rubberen kaplaarzen om genade mee te vissen, ja. Steen trek jij mijn even uit. Nee, je hoeft niet in de vette schat. Dit zijn rubberen laarsen. Zeg nog tegen die man, heb je al verlieslaarzen? Nee, zegt die man, ik verkoop alleen laarzen. O... Ik begrijp er niks van, o... maar ik zeg tegen hem, doe er een leuk rood Zuidwestertje bij. Kap laarzen, kap kap kap laarzen, bedankt voor rubber.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 Ja, sorry, laat maar Sorry, ja, nee, ja, ik moet, nee, ja, ik moet dat waarschijnlijk helemaal niet zeggen. Maar ik had het een beetje met Mark eigenlijk. <tie> ja, eigenlijk ja. <tie> sorry, sorry, ja. hij kwam zo de toneel op en mijn eerste reactie was going, ah, ja, zo echt. Toen stak je die hand uit, en was het over, hoor. het was gelijk klaar. Ja, gelijk maar.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 ja, het is ook niks gemist. Nou, ik vind het gewoon gezellig. Zitten ze allemaal -z -z sokken, die sokken, sokken nou. Ja, zitten we toch in Rotterdam? Dan denk je, nou, dat is een hele stoere stad. Zijn er nog allemaal Piet -Mutter? Ja, dat is ook allemaal spijkenissen en zo. Het is allemaal heel goed. Zo... Ja. Nou ik heb deze nog. <tij> <tijd ruik> nee, die, ik doe het, Ik zal ze aandoen. Zegt u? Die gaan gaan. Ja, die gaan ineens aan. Ja, zit die, mevrouw, die, die mevrouw zit hier en die zegt, die gaan, terein, die gaan ineens samen. ja. ja.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 aan het typen aan het typen aan het typen oké okay. 2013 is ook een beetje het jaar van de homoseksualiteit. Dat daar ging het. De hele tijd over. Je had in, in Parijs had je de, de, uh, de massademonstraties teg, te, tegen de legalisering van het homohuwelijk. Ik denk: van waar, waar maken die mensen zich druk op? De, de, de redenaties zijn altijd: ja, zo heeft God het niet bedoeld. Mm -hmm. Nou, dan, dan reduceer je die God van jou toch ook tot een Piet Lutter seikertje, wat alleen maar ligt te janken, maar zo heb ik het niet bedoeld! <lacht>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 Oh, die is slecht, die grap. Oh. Oh, die, die knippen eruit. Dat is, dat is, uh... oh. Dat vind ik zo, dat vind ik zo een relé van de gijpachtige stereotypering van, van, van, van hazen. Alsof homo's niks anders doen dan elkaar maar de hele dag in de kont neuken. Dat is, uh... nou, ik vertel twee vrienden van mij, zijn homo. En die, van, van een van die jongens hoorde ik van dat heel veel, ik ook niet, maar heel veel homo's, die, die doen dus helemaal niet aan aan, aan neuken. Ik zeg, nou sorry, dat noem ik geen homo's, dat noem ik mietjes. Ja, ja. Dat zou we allemaal wel willen. We ja, gaan een beetje aftrekken en daarna gezellig op de bank... samen door de Football international bladeren. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee.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 Zijn in de krant. Oh, oh, oh rust en ademhalen. Oh, oh, oh, oh, lijkt op het regendals altijd. Maar het regent en het regent zonder stralen. Een week geleden in een park in Amsterdam had hij zijn leven overzien en trok zeer lang. Hij was een En van al zijn jongens stromen was alleen het oud worden gehaald.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 Schiet. Doe mij maar zwart, doe mij maar een blondje, kleine groen geklede blond. Maar, je maar eerlijk bent, dat is belangrijk. je eerlijk bent, recht door zee, nergens doekjes te binden, maar ja! ja kan niet altijd, nee. Helaas, Helaas, helaas, helaas. Soms moet je gewoon, uh, ja, rekening houden. Maar als het kan, vind ik, moet je eerlijk zijn. Maar je moet je gewoon huppakee zeggen wat je denkt. Maar ja, dat is soms een beetje moeilijk, hè? Mm. Laatst bijvoorbeeld. Was ik bij vrienden van mij, een jongen en een meisje. En die hadden net een kind gehad. En die moeder laat mij heel trots dat kind zien. En ik zie dat kind. Nou, man, ik schok me kapot. Nee, echt, maar een honds kind, weet je wel. Hondslelijk. nou ja tuurlijk. Op zulke momenten snap ik ook heel goed. Moet je gewoon zeggen wat je denkt. Dus, uh, heb ik ook gedaan, hè? Dus die, die moeder staat zo bij die wieg zo. Nou, Hans, um, tada. En ik kijk. Gadverdamme. Boven gedrocht. Die lijkt wel tachtig. Een soort gesmolten IT. Schaam jij je niet kapot. Ik bedoel, jij, jij bent ook niet mooi, maar dit is toch werkelijk dat je zegt. Gadver... Het is maar goed dat moeder blind is, anders had hij eh, bij het grof vuil gelegen. Oh, gaaf, dame. Baba.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 Gaan we naar je kamer, maak er nog maar Nou, Dit kind redt zich, want het is weerbaar, snap je? Dat is heel belangrijk. Maar je moet die kinderen niet zo serieus... Dat gezeik van die kinderen ook, man. Kijk, papa, zonder handen. Ja, man, dat is een driewieler. Flikker te god, man. Voor Zandvoort en de regio.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 Van de weg. Een witte eend op het midden van de weg En onze blauwe eeting in de brood Jawel, we gaan zakken, we gaan waggelen Een witte eend op het midden van de weg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 Dat je je ogen niet gelooft. Wel te rusten, schuif je zorgen straks opzij en droom maar lekker, droom maar lekker over mij. Er stromen dromen, duizend dromen.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 En zo'n man daar kon je dus ook gewoon, als hij iets die goed had gedaan... ...dan kon je nog tegen zeggen, flip je hebt twee hokken niet schoongemaakt of zo... ...kon je rustig zo zeggen, zonder dat hij direct een tuin voor zijn eigen begon, begrijp <tie> En dan heb ik idee, begrijp je, dat die man, die eigenaar-directeur, die van de dierentuin... Dat was, ...die was biologisch, zal ik maar zeggen, zeer goed onderlegd. <tie> dus in oude statistieken had die man, zal ik maar zeggen, gevonden dat de pingwin's die hadden in 1893...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 ook een beetje van duizend maal, dank meneer, duizend maal, dank meneer. Ik zal u eeuwig dankbaar zijn tot de dag van de revolutie, ja toch. <lacht> nou. Dus die man die zit hier met die berekeningen, begrijp je wel? Dan zit hij op die eieren, een beetje dorre man, moet je je voorstellen. Iemand van voor de rekenkamer, maar dan met eieren, zo moet je denken. <lacht> Goed opletten, het is dus interessant om hem te hebben. Heb je daar wat aan, begrijp je wel? Die man die zit dus te rekenen voor 198 eieren.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 Dat is echt nog die. Bonjour Flipse, die ondergeschikte toon van 60 jaar geleden, weet je wel, hè? Je toon hebben we nog, maar je hebt geen ondergeschikte meer, dan flipse. ik. Bonjour Flipse. Is er nog iets bijzonders geweest? Dat is natuurlijk een routinevraag, maar er is nooit wat bijzonders in waar. Ze hebben één papegaai, twee beren en een hele oude wolf, <lacht> daar ben ik zo niet. <lacht> maar Flipse, die weet natuurlijk wat er komen gaat, hè? Ja, die heeft dat door, die bent er goed bij. Nou, maar goed hoor, dus die gaat er lekker voor staan, die zegt.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 Maar nou krijg je de pest die je nou stond erbij en Kijk keek ernaar. Ja. Ja. Ja. Ja.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 Zodat als er ooit iemand mijn bilwangen uit elkaar trekt, ja. zijn neus naar voren schuift en een flinke teug lucht inademt. Ja. Hij altijd zal denken, oké, okay, sowieso greepvroet. Je maakt wat mee. In Zandvoort aan zee. In Zandvoort aan zee.